Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat er een onafhankelijke instelling moet komen. Die gaat kijken naar grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dat zegt staatssecretaris Tielen in een reactie op een interview van atlete Zoe Setny. Dat Lete vertelde vandaag in tijdschrift Runner's World dat ze te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag van een teamgenoot en dat ze toen ook te weinig steun heeft ervaren van de atletiekunie. Door die gebeurtenis miste ze de Olympische Spelen en raakte ze in een depressie. De staatssecretaris vindt het goed dat Sydney haar verhaal deelt en benadrukt dat grensoverschrijdend gedrag nergens thuis hoort. Er is een beginnetje gemaakt met het weghalen van tienduizenden zonnepanelen langs de A9 bij Schiphol. De rechter had daar een uitspraak over gedaan omdat de panelen het zonlicht weer kaatsen in de ogen van de piloten. NS-reizigers die een claim hebben ingediend vanwege de stakingen van afgelopen juni moeten langer wachten op duidelijkheid. NS zegt meer tijd nodig te hebben om al die claims, in totaal 170.000 stuks nu, te onderzoeken. Het spoorbedrijf had reizigers beloofd binnen vier weken te compenseren, maar dat is dus niet gelukt. Ja, en voor sommige voetbalfans gaat de liefde voor hun club wel heel ver, dat is bekend. Maar op de begraafplaats van Breda kunnen trouwe supporters van NAC nu hun laatste rustplaats krijgen op een speciaal voetbalveld. Het is vandaag heropend. Het nakvak is nieuw leven ingeblazen en daar is de directeur van de begraafplaats helemaal mee in zijn opjes. Mooi natuurlijk om dit te kunnen bieden. Dus uh, hier kunnen NAC-supporters, uh, NAC-fans, uh, mensen die een warm hart toedragen, na hun dood uh, nog het nakgevoel uh, houden. Uh, en dat doe je door hier je, je asbus in een van deze zaaltjes te laten plaatsen. Morgen gaan we de cornervlaggen plaatsen. Zo compleet vind je het verder nergens en dat kan, kan alleen maar in Breda. Gaan we naar het weer hoe vanavond nog verspreid over het land, een buitje vannacht alleen nog in het noorden en het noordoosten. Morgen droog, met flink wat zon. Dan 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wordt langzaam gereden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Burgerveen, 12 kilometer file. Kwartiertje vertraging. Dat is allemaal nog de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. 10 minuten vertraging bij Knoppen Velsen op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. En op de A10 Zuid wordt nog steeds langzaam gereden vanuit het Koenplein naar Durgendam. Vanaf knoppen Nieuwe Meer 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. 10 minuten is je op als je kiest voor de N205 vanuit Zwanenburg naar Nieuw-Venup. Want bij Nieuw Venup moet je.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 Say you love me, don't you lie? Yeah, I don't cross my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Yeah, yeah, yeah. Cases fumes, fumes, fumes, fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Solo Ferrari in Las Vegas. Cows are screaming with delay. Se quiere tú. Hier zijn er een mazo de nek. Hey. si ahora me fjouro, no me faro conocer. Chaqueta, lumbra en la cadena hasta el pie. Si ahora me fiero, no me faro conocer. Lali, lali, pop, detrás. Jala. Yeah. Bala, que me coja por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 I just left from Vegas, did I'm dirty on the table. Went and bought a new bent table. I paid cash, don't see no paper. Buy pocket, parking it, park it later. All my cars inside tomato. From Atlanta, not Decatur. I'm the one they say don't play with. Get on your take. I file a breath, I'll see the legs. Get more paper, get more haters. Stand still, my diamond skating. Fuck the one she think me dating. I can spin it, I've been saving. I'ma spin it, try to play me. I've been chopping up the millions, used to chop it off a razor. Back when I was selling two a fireplace, calling my race. Niggas never had to give it to my one and I'ma take it. Guaranteed to tell her hug about this shit. I'm trying to get naked. I'm like, mm, mm, I gotta get up out my room. Mm. That's what more. She gon' bust a move Make it do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 in die waan, laat mij in die wan, laat mij in die waan. Laat mij in die wan, laat mij in die wan, laat, laat mij in die waan. Ik zie om me heen dat het beeft, altijd die angst dat het vreemd tot het treedt. Misschien ben ik wat naïef.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 Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Naar Nederland hebben ook Zweden, Noorwegen en Denemarken bekendgemaakt... dat ze voor honderden miljoenen wapens kopen voor Oekraïne. De Drie NAVO-landen bestellen samen voor 500 miljoen dollar materieel in de VS. Onder meer voor een Patriot-systeem. Het gaat erg slecht met het Great Barrier Reef in Australië. Uit een jaarlijks rapport blijkt dat de hoeveelheid levend koraal... in anderhalf jaar tijd flink is afgenomen. Het gaat om de grootste daling in bijna 40 jaar. En de beveiliging van kroongetuige Nabil B. is na zijn vrijlating niet goed geregeld. Dat zeggen ingewijden in het parool. Nabil B. komt binnenkort vrij... en gevreesd wordt dat de criminelen de verblijfplaats van hem... via zijn familie proberen te achterhalen. En het weer af en toe een bui bij 20 graden... Morgen droog en zondag bij maximaal 24 graden. Dit is ZFM. 106 FM 106.9 FM And no. never